10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De permanente leden van de VN-veiligheidsraad zijn bijeengekomen om opnieuw te praten over Syrië. Het lijkt erop dat het overleg maar kort duurde en dat er geen overeenstemming is bereikt. Dat was ook niet verwacht. De delegaties van China, Frankrijk en Rusland wilden niet zeggen wat er precies besproken is. Vanmiddag gaf de Britse regering documenten van de inlichtingendiensten vrij... waarin staat dat de Syrische regering vorige week vrijwel zeker een chemische aanval heeft uitgevoerd...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 De 43-jarige Bernhard is de tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Hij is getrouwd met Annette Sekreve en heeft drie kinderen. De Europa League-wedstrijd tussen AZ en Atromitos is na een uur gestaakt... vanwege een brandje in een skybox. Alle bezoekers moesten van de brandweer naar buiten. De brand in de skybox was het gevolg van kortsluiting. Daardoor viel ook de verlichting van het AZ-stadion uit. Het duel wordt morgenochtend om 11 uur hervat. In Monaco is de loting gedaan voor de groepsfase van de Champions League. Daarin vormt Ajax een groep met FC Barcelona, AC Milan en Celtic. De Amsterdammers beginnen op 18 september met een uitduel in Barcelona. Dat wordt de eerste keer dat Ajax en Barcelona elkaar treffen in een officiële wedstrijd. Op 1 oktober komt AC Milan op bezoek in Amsterdam.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 Feyenoord-coach Ronald Koeman moet een list verzinnen om zijn ploeg nog naar het hoofdtoernooi van de Europa League te loodsen. Feyenoord tegen Koeman Krasnodar in de tweede helft met Ronald van der Geren en die houtkamp. Nou, die list is heel eenvoudig. De kansen die je krijgt afmaken, want die heeft Feyenoord in de eerste helft meer dan genoeg gekregen. Met name Lex Immers, en waar hij eh, niet goed kopte tussen de palen in de eerste helft. Was hij bijna succesvol in de tweede helft toen hij de bal wel goed kopte. Maar dan staat die, die Duivelse nog weer in de weg. Oftewel, de tweede helft is begonnen. 1-1 de stand. Feyenoord weer, zoals de wedstrijd begonnen. Uh, furieus aanvallend nu via de linkerkant met Nelom. Want het staat 1-1. Feyenoord moet twee keer scoren om uh, naar de poolfase van de Europa League te gaan. Maar dan uh, zullen de kansen moeten worden benut. Dat is de list die uh, Ronald Koelman uh, moet hebben. Niet meer en niet minder. Lange bal van uh, Vilena. Van de linker naar de rechterkant. Schaken daar niet bereikt. Nou ja, Via een omweg dan toch. Want uh, Schaken mag ingooien. Via een Russisch hoofd gaat die bal over uh, de zijlijn. Ja, Je moet toch steeds weer aan Kiev denken. Waarin uh, toen de doelman van uh, Kiev op inzetten van Immers. Werkelijk tot grote hoogte steeg. En ook deze doelman. Die uh, Belenov. Die uh, heeft net ja, echt met heel veel moeite die bal van Immers uit de goal geranseld. Ik denk dat het uh, misschien wel zijn mooiste redding van het seizoen is tot nu toe. Met balbezit voor Feyenoord. Nederland aan de linkerkant. een Beetje opgejaagd. Daarom maar terug naar de Vrij in de as van het veld. Nog wel op eigen helft in de middencirkel. En het verplaatsen nu naar de man die iets goed te maken heeft. Tel Jammaat, want hij ging toch in de fout. Taxeerde helemaal mis op, uh, bij de, de gelijkmaker van uh, Kuban. Nadat Pelle Feyenoord op 1-0 had gezet. Na 48 minuten is 1-1 nog altijd de stand. En die zei het al, er moeten gewoon twee goals gemaakt worden. Feyenoord moet opschieten. Met arme en Pelle. Pelle even terug op Klaasie. Klaasie bal inspelen op Immers. Immers probeert te kaatsen. Lukt niet, maar Jammaat kan de bal geven aan Schaken. Nu moet de voorzet komen. Schaken met de voorzet. Is laag en dan glijdt er iemand weg. Is het Pelle die uh, niet kan schieten en uh, glijdend en struikelend probeert de bal in bezit te krijgen. Maar dat lukt niet, want uh, het is Sorayev die vandoor gaat. En dan wordt er een overtreding gegeven, zeer tot ongenoegen van het uh, publiek. 50.000 man sterk in deze voetbaltemperatuur. Want wat is het toch altijd weer genot om hier te mogen zitten zonder aanzien des clubs. Dit is een voetbalstadion en eh, zo hoort het beleefd te worden. Je voelt als het publiek eh, tekeer gaat, voel je heen en weer gaan. Overigens volkomen terecht dat men boos is, want er gebeurde helemaal niets. Het was een uitstekende tackle, maar schijnt dat de Oliver dacht er anders over en geeft de vrije trap aan Krasnodar. Inmiddels genomen, bal gezocht. die nu een wel wint van uh, de Vrijze. Oh, gelegenheid op schieten Wat een prachtige goal, maar hiermee... Uh, is het over? Bokoer is het. Die uh, profiteert van het winnen van het kopduel van Baldé van de Vrij. Daar hij pakt de bal op, die man die al gele kaart kreeg in de eerste helft. En uh, komt recht voor de goal van Mulder uit. Meter of twintig van die goal en schiet hard en vooral hoog. En onhoudbaar voor Erwin Mulder binnen. Lange bal van achteruit is lang onderweg. Bal D, time beter dan de vrij. Even aannemen op de borst. En dan nou, laat ik zeggen dat 20 wat overdreven is. Maar laat het 18 meter zijn. Een verwoeste uithaal met het rechterbeen. En die bal gaat langs Erwin Mulder. Die hem alleen maar voorbij heeft horen soeven. En dan is de opdracht voor Feyenoord tamelijk onmogelijk. Drie goals maken in deze wedstrijd. Na 49 minuten is Kuban Krasnodar tegen Feyenoord op een 2-1 voorsprong gekomen. Wat een lelijke streep. Door de rekening. Het zat er helemaal niet, uh, niet naar uit. Maar ineens is daar dat moment. Gewoon die vrije trap die ook ja, nog eens onterecht, onterecht. gegeven ah, werd. Precies. En daar, daar, uit die uh, vrije trap wordt dus uiteindelijk gescoord. Nou, ja. Feyenoord drie keer scoorde. Ja, ja. Oh. Eitje, makkie. Ja, ja. Ik uh, hoor mezelf zeggen. <laughs> voor de vrije de vrij bal naar buiten. Goed gedaan. Schaken. Schaken krijgt de bal niet voor. Maar de bal gaat over de achterlijn. Hoekschop voor Feyenoord. Ja, drie keer scoren. Hij heeft het afgelopen zondag gedaan. Uh, Graziano Pelle. Maar dan zou hij er vier uh, in deze wedstrijd moeten scoren. Lijkt me wat te veel van het goede. Maar goed, je weet nooit hoe een Koenhaas vangt. Als Vilena bij de hoekschop staat vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Daar komt die bal richting tweede paal. Bal lang onderweg. Kan Pelle koppen? Nee. Bal komt wel voor het doel. D uh, zit ernaast. Maar dan met een omhaal wordt de bal toch weggewerkt uit de doelmond. En weer even teruggebracht. Maar niet goed door Nelom. En dus kan Krasnodar overnemen lange nou, bal wordt een prooi voor Erwin Mulder terwijl Koeman gaat ingrijpen. Ruud Vormer werd net al geïnformeerd eigenlijk al voor die gelijkmaker. Hij staat nu klaar om in te vallen. Gaat zo het veld inkomen bij, bij Feyenoord. Waarschijnlijk toch ook de man die van afstand kan schieten. Uh, dat is nou eenmaal iets wat Vormer kan. Wat niet heel veel mensen in het elftal van Feyenoord kunnen. Dat zal dus een extra wapen worden. Waar Feyenoord gebruik van wil maken. Als uh, met ferme passen Bruno martens die Pelle aanspeelt. Hij komt met ferme passen vooruit Bruno martens die en geeft vervolgens de bal aan Pelle. Die eventjes op zoek gaat naar zijn linkerbeen. Vanaf een meter of 18 ook schiet. Maar een holletje slechts. Wat makkelijk te pakken is voor Belenov. Ja, voor maar is bijna klaar om in te vallen. Nog even de veters strikken. Als die lange Russische doelman en, uh, de bal uit zijn handen schiet. En keurig in de voeten van Balde. Dan is er ook weer een trap op maat. Oppassen, want Balde wordt nu weer het, op het gebied ingestuurd. Maar uh, er wordt opgelet. door Erwin Mulder. Balde loopt nog even tegen de Feyenoord doelman op. Maar die geeft geen krimp. En Balde biedt zijn excuses aan. De Vrij heeft het balbezit voor Feyenoord 2 en Feyenoord tegen Kuban o, Krasnodar. En ja, eigenlijk vind ik het te veel van het goede voor de Russen. Maar het is wel knap dat ze de foutjes en de mogelijkheden meteen benutten. Daar waar Feyenoord dat helaas achterwege heeft gelaten. We gaan de wissel krijgen. Eruit gaat Jordi Klaasie. En erin komt Ruud Vormer. Uh, ja, het gefluit gaat niet richting Klaasje, denk ik. Maar richting de wissel. Men is het er niet helemaal mee eens. En uh, ja, ook uh, Klaas, zegt... Uh, ik denk dat hij iets zegt van nou, ik heb uh, toch wat last. Ik denk dat dat een uh, probleem is. Dat hij ergens een beetje last heeft en dat het uh, niet ging. Dat dat uh, de wissel is met Vormer. Maar ja, je weet het niet. Uh, Balbe zit voor Feyenoord met Schaken. Schaken, die kijkt naar Jan Maat, maar trekt dan toch naar binnen. Ja, hij zal dat waarschijnlijk in de rust dan al gezegd hebben, Klaas. Ja. Als hij ergens last van heeft. Want uh, Vormer was al heel nadrukkelijk bezig met een warming-up. Voordat hij uh, dat doelpunt van Krasnodar viel. Nu pellen in de buurt van... Uh... De goal van Krasnodar, maar krijgt geen controle over die bal. Vervolgens is er ook geen Feyenoorder die er verder iets mee kan. Krasnodar komt niet verder dan het uitverdedigen. Feyenoord pakt dus weer op. Ja, Feyenoord zal nu in de tweede helft alleen maar de bal hebben. Terwijl Klaas die aan een ere rondje begint op weg naar de kleedkamer. Daar onder luid applaus nog een heel eind moet lopen. En Feyenoord heeft de bal. met Aan de linkerkant Nelon. Met inspelen van Armenteros, die toch ook wat weggezakt is. Nu ook weer balverlies leidt. Counter van Krasnodar wordt eruit gehaald door Filena. Weer Armenteros gezocht. Aan de linkerkant, maar met de nodige onzorgvuldigheid. Bal gaat over de zijlijn en Krasnodar mag gooien. En doet dat met Koslov aan de rechterkant. En ja, Het publiek is natuurlijk stil geworden. Want ziet ook dat dit een bijna onmogelijke opgave is. om uh, met nog een minuutje of. Uh, nou, het zal het zijn: 2, uh, 37. Om precies te zijn, uh, nog drie doelpunten te maken. Maar ja. De wonderen zijn de wereld niet uit, dus laten we ons daar maar aan vasthouden. Als Montiano, de trainer, coach 45 jaar jong, de Roemeen van Krasnodar, de bal heeft gegeven. Omdat de bal over de zijlijn was gegaan en een van zijn medes, of aan een van zijn spelers die de bal heeft gegooid. En de bal bezit voor Krasnodar aan de rechterkant. Waar Nederland wel heel erg makkelijk in de luren wordt gelegd. Waar Vormer als extra slot op de deur werkt en dat goed doet, de bal meegeeft aan de vrij. Wel, Popov nog ligt te gillen dat er een overtreding tegen hem gemaakt is. Gaat... Uh... Feyenoord verder, daar kun je van profiteren, want Popov is een tijdje blijven liggen. Dat betekent dat er wat minder mensen achter de bal zijn. Vormer, in de middencirkel nu aangespeeld, wel aan de kant van Krasnodar, moet gaan zoeken naar Schaken bal weer snel terug naar de vrij. Feyenoord kan nu massaal opschuiven. Maar Krasnodar houdt uiteraard daar de linies kort op elkaar. Beweging, hoog baltempo. Het zijn dingen die gevraagd worden. Maar is Feyenoord er ook toe in staat? Feyenoord schuift vooral met Nelon nu. Wordt weer zoeken naar Graziano Pelle. Zou de bal nu terug kunnen leggen? Dat doet hij. Maar Armenteros komt niet tot schieten. Immers kan Armenteros nog een keer bedienen. Dat gebeurt allemaal op de rand van het strafsomgebied. Maar ja, het is de onzorgvuldigheid in Feyenoord. Het gaat hand in hand vanavond. En daarmee wordt weer een uitbraak van Krasnodar in geluid over de rechterkant. En uh, weer die uh, pop off die aan de rechterkant is. En dat is uh, een uh, aardige voetballer. En uh, die kan het wel. Uh, heeft bij, nadat hij bij Feyenoord heeft gezeten naar uh, Litex Lovic uh, gegaan in Kroatië. En nu dus uh, uitgekomen bij Krasnodar. Maar ondertussen is het balbezit wel weer voor Feyenoord met de vrij. De aanvoerder die uh, de bal aan de voet heeft maar het tempo wat laag houdt. En hem uh, breed geeft aan Martis Indy die niet zijn beste wedstrijd speelt. Uh, voor Feyenoord. Uh, ja, hij heeft al wat mindere wedstrijden gehad. Ook in het begin van dit seizoen. Terug naar de vrij. De vrij naar Jan Maat. Over mindere wedstrijden gesproken. Jan Maat probeert te kaatsen met Schaken. Maar Schaken wordt vastgehouden. Door eh, Bougarjev. En dus een vrije trap voor Feyenoord op een prettige plaats. Een metertje of eh, nou, acht buiten het strafschopgebied Bij de punt vandaan zeg maar. Waar Filena zich gaat eh, ontfermen over de bal. En gaat proberen om nu de gelijkmaker na 10 minuten te spelen te fabriceren. Ja, hij heeft ze voor het uitkiezen. Immers is er, Pelle is er de vrij. Maar het is Indie, oftewel er is uh, voldoende luchtmacht. Maar ja, alle mannen van Krasnodar zijn ook lang. Daar komt die bal, komt bij de tweede. De paal wordt in eerste instantie. Doorgekoopt door iemand van Krasnodar. Dan bij de tweede paal duikt de Vrij nog op. Die met de voeten nog probeert er wat van te maken. Maar dat kan niet meer, want de bal is over de achterlijn gegaan. Het is een vrije trap die in elk geval voor wat dreiging zorgt. En dan is het jammer dat de Vrij daar zijn voet niet tegen de bal krijgt. Zodat hij hem vanaf die achterlijn weer of terug voor de goal kan brengen. Of misschien nog wel vanuit die positie op goal kan schieten. Het is allemaal niet gebeurd. De bal is over de achterlijn gegaan. Belenov weer met een lange trap richting Balde. Dat is een succesvolle formule. Die heeft de Russische club geen windraaieren gelegd. Feyenoord probeert te combineren, maar het is daar zo druk. En dan is die zorgvuldigheid toch recht weg. Immers gaat nu jagen op het uitverdedigende blok van Krasnodar. Bal wordt rondgespeeld op het middenveld. Daar gaat het mis. Ja, Feyenoord jaagt. En daar raken de Russen van in de war. Vervolgens spellen die de bal ontvangt. Probeert Schaken die de diepte in gaat uh, aan te spelen. Maar Schaken wordt achtervolgd door twee spelers. Bal uiteindelijk via Xandao over de zijlijn. Feyenoord mag aan de rechterkant gaan gooien via Del Jammaat. En uh, we gaan zo uiteindelijk weer een uh, wissel krijgen als uh, Jammaat de bal heeft gekregen. En bal richting tweede paal. Maar nog gekopt worden. Ja, maar door iemand van Krasnodar. Uh, afvallende bal voor Vormer. Speelt hem op Nelom. Nelom even opgejaagd terug naar Vormer. Vormer naar de uh, betrekkelijke rust bij De Vrij. De Vrij nu uh, bal de diepte in richting Pelle. Spellen kan niet koppen, wordt wel gekopt door die uh, uh, grote uh, Braziliaan Xandau. Die uh, daar even heer en meester is in het strafschopgebied bij uh, uh, Krasnodar. En dus uh, moet Feyenoord weer opnieuw beginnen met Martins Indy. Martins Indy naar, wie is dat? Uh, Vilena. Vilena speelt zich aardig vrij. En glijdt dan weg, laat het over aan Nelom. Nelom, bal in het strafschopgebied. Weer weggewerkt, nu door het Lieshof. En zo kan Feyenoord uh, eigenlijk niet echt gevaarlijk worden. En moet het uitkijken als Balde de bal heeft aan de linkerkant. Ja, die uh, spreekwoordelijke vuist kan niet gemaakt worden in uh, deze wedstrijd. En nu uh, heeft uh, Krasnodar de bal weer met die Bokur, die toch een hele belangrijke rol speelt. Want hij was het die in eerste instantie uh, Janmaat dus op het verkeerde been zette. En de bal op uh, poppel legde, dat betekende de 1-1. ja, de... Roemeen heeft zelf vanaf een meter of twintig dus raakgeschoten. Prachtig doelpunt, daar kunnen we niks over zeggen. Maar het was wel een dikke streep door de Feyenoord-rekening. En Feyenoord moet dus nu drie keer scoren en ziet de klok verder tikken. Want we gaan al richting het uur inmiddels in de Kuip... waar Feyenoord dus voor die schier onmogelijke opgave staat. Met balbezit voor Martins Indy op de middellijn. Weer breed naar Stefan de Vrij. Ja, gaat ook maar eens proberen. Er is echt zo'n groene muur opgetrokken zo rond die 16 meter... En daar moet Feyenoord toch proberen langs te komen. Nou, op deze manier kan het. Schaken wordt namelijk aangespeeld. En gaat over het uitgestoken been van uh, Bukayev, de Rus. En uh, daar gaat er gewisseld worden. Ja, schakel gaat eraf. En wie komt er voor hem in? Is het, dat is de Manu? grote vraag. Manu? Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat het Elvis Manu is. Ja, ja Manu. Elvis Manu komt erin bij Feyenoord. kleine uh, behendige man. Misschien dat hij wel voor de doorbraak kan zorgen. Uh, uh, waar Schaken toch eigenlijk uh, ja, geen kans had. De vrije trap van uh, Villene. De bal wordt gekopt op Pelle. Wel doorgekopt, maar over de achterlijn. Nee, het uh, wil even allemaal niet lukken voor de Rotterdammers. En het ziet er somber uit met nog een uh, half uur te gaan in deze wedstrijd. Waar Feyenoord dus 2-1 achter staat. En Schaken eh, boos eh, gaat zitten. Maar ik denk met name boos op zichzelf naast Joris Matthijssen op de bank. Want hij heeft eh, toch geen potten kunnen breken als eh, rechterspits voor Feyenoord vanavond. Van bal van de Russische doelman op het hoofd van Bruno Martensindi. Halverwege de helft van Feyenoord. Vormer krijgt hem. Kies hem maar weer voor om de vrije aan te spelen. Die kan weer wat passen voorwaarts maken samen met Martensindi. En zo kan eigenlijk het hele Feyenoordblok weer opschuiven richting de helft van Kuban Krasnodar. Dat daar staat te wachten en zegt, nou ja, kom maar joh, jullie mogen de bal hebben. Wij staan met 2-1 voor, ga maar eens wat proberen. Maar voorlopig zijn wij niet heel erg bang voor jullie geworden. Ondanks dat uh, indrukwekkende stadion, die indrukwekkende mensenmassa. Maar wij uh, zijn er gewoon in geslaagd om als volwassen ploeg twee doelpunten te maken. We stonden al 1-0 voor. Dus jullie mogen met het uh, balbezit proberen om kans op kans te creëren. Ja, dat gebeurt nu ook niet meer. Feyenoord heeft eigenlijk de kansen laten liggen in de eerste helft. Toen twee keer in, maar ze toch ook pellen. ...mogelijkheden hebben gekregen om Feyenoord in elk geval weer op voorsprong te schieten. Dat is niet gebeurd. De Vrij nu met de bal richting Pellen. Met de borst teruggelegd. Filena met een handige actie. Filena nog altijd. En Armenteros pakt nu op. We zijn nu in de buurt van het Schafsomgebied. Maar Armenteros krijgt de bal niet naar Manou aan de linkerkant... ...zodat die invaller nog even moet wachten op zijn eerste balcontact. De bal zit nu weer voor vormer. Het verplaatsen naar de rechter. Nee, het wordt weer de linkerkant. Maar het is in nu. En zo wordt het toch wel een dramatisch jaar op Europees gebied voor Nederlandse clubs. Met uh, Vitesse eruit, Utrecht eruit, misschien wel Feyenoord uh, eruit. Ja, en uh, dan moet uh, AZ het morgenochtend om 11 uur ook nog even waarmaken. Nou, dat ziet er uh, wat beter uit. Ja, maar maar met toch... die man 0-1 achterstand. Ja, oké, okay, maar ze hebben natuurlijk drie uh, keer uitgescoord, dus dat, dat scheelt. Uh, maar goed, twee doelpunten en uh, je bent uh, het haasje. Uh, het is allemaal nog niet zover. Balbezit voor Feyenoord. 2-1 achter. Vormer in de middencirkel. In de diepte zoekend naar Armenteros. Die op rechts speelt nu. Armenteros goed uh, op aangenomen naar Jammaat. Jammaat trekt naar binnen en uh, speelt de bal op Immers. Die probeert veel te moeilijk een uh, balletje te geven. Hij herovert hem en dan via zijn tegenstander de bal over de zijlijn. Inborp voor Feyenoord. Feyenoord laat het over, althans Immers laat het over aan Del Janmaat. Nu zou Immers toch aan speelbaar moeten zijn. Ja, dat lukt. Janmaat is vervolgens weer gevonden. Gaan de voorzet geven met het linkerbeen. Er wordt een soort afzwaaien richting Manu. De bal is zo lang onderweg. Manu staat daar wel te wachten. Krijgt hem uiteindelijk met een wat geluk toch? Speelt hem naar Nederland. Nederland nu met de bal het strafschopgebied in. Pelle komt door. Immers kan er net niet bij. En dan kan hij uitverdedigd worden. Er wordt gekleemd dat daar hens gemaakt is. Maar Xandau komt de bal uit het En vervolgens wordt hij verder getransporteerd door Cabouret. Er is niemand meer voorin van Kuban Krasnodar. Dus is Mulder degene die de bal ontvangt. En mogen Nelom, Indi en De Vrij elkaar de bal toespelen. En weer langzaam maar zeker ervoor zorgen dat het Feyenoordblok opschuift naar de Russische helft. Zonder dat het nou allemaal heel veel effect sorteert. En de Russen nu echt in het gedrang komen. Feyenoord moet gaan opschieten, die drie goals. Ja, het is een onmogelijke opgave. Maar als je geen hoop hebt, dan is er geen leven. Dus je zult moeten hopen dat er een keer iets gebeurt. Dat er een goal wordt gemaakt en Feyenoord de geest krijgt. Maar voorlopig gebeurt dat niet. De Vrij namens de Rotterdammers... Overwege de Russische helft met echt een draak van een paas. Ongelooflijk. Het is uh, ook een te laag tempo om het de Russen echt moeilijk te maken. Balbezit voor de Russen. Waar Martens Indy tussen zit. En nu even tempo maken. Bal gaat naar voren. Voor me meteen door naar Immers. Immers, kom op naar voren met die bal. Nee, hij blijft kijken. En geeft ook met zijn handen het teken van waar moet ik hem dan naartoe? Hij kan hem niet kwijt. Hij kan hem niet kwijt. En speelt hem ook terug op de vrij. De vrij, Martens Indy. Ja, en dan staat er een blok van een mannetje of tien achterin bij Krasnodar. Als de bal wel voor het doel komt. En met twee vuisten wordt weggestomd door de keeper. Bal wordt natuurlijk weer opgepikt door Feyenoord, Door Martens Indy. Martens Indy even breed naar voren. Vormer verplaatst snel naar Immers aan de rechterkant, staat aan de rechterpunt. Immers moet nu een voorzet geven, Dan komt hij, dan komt Pelle en die kopt de bal naast. Ja, de kopballen van Pelle zijn niet zo precies als dat ze waren tegen Nac Breda. Maar het duimpje gaat wel omhoog richting Lex Immers. Dit was ook een aardige poging, even hoog tempo. En even dan toch die bal van Immers op het hoofd van Pelle, dat moet een goed gevoel geven. En moet die bal nog richting de goal en eigenlijk ook wel iets meer kracht hebben. Want het was niet zo heel hard, de manier waarop Pelle kopt. De keeper ging overigens wel naar de hoek. En Pelle ziet zijn bal dus over de achterlijn gaan. De keeper neemt wat tijd. Neemt rustig de tijd om zijn doeltrap te nemen. Vervolgens een lange en vooral hoge bal die door Nederland weer terug wordt gekopt. In de voeten van Stefan de Vrij. Volgende aanval van Feyenoord. Ja, het is natuurlijk een hele rare situatie vorig jaar. Een paar clubs die gewoon niet wilden in de Europa League spelen. Nu heb je PSV. Dat met volle overgave neem ik aan. De Europa League in zal gaan. En ook Feyenoord wilde dolgraag graag die groepsfase bereiken. Uh, maar het ziet er nog steeds niet naar uit. Als Manu wel uh, slim is daar achterin. En dan uh, gaat het spel uh, verder met balbezit voor Vilena Voor het doel. Bal weggekopt. Opgevangen Vormer. Vormer naar... Oh nee. is al lang gefloten. En het spel ging nog even verder. Maar voor een vrije trap voor Feyenoord. Een uh, metertje of drie bij de achterlijn vandaan. En, uh... Ja die had Manu al genomen. Maar dat mocht niet van de scheidsrechter. Ah. En er wordt nog een gil uh, uitgedeeld ook. Aan wie geeft hij geel? Nou, dat zien we zo meteen wel. Uh, het staat wel goed bij zijn shirt, bij die De vrije trap staat nog. Ruud Vormer gaat zich daarvoor melden. Vormer achter die bal. Het is een soort uh, strafcorner. Want uh, de bal ligt een stukje bij de cornervlag vandaan. Uh, wie gaat er dadelijk op golf vuren? Dat is de grote vraag. Vormer uh, gaat eens kijken. Zal uh, toch proberen vooral om het hoog te doen. Zoveel lengte... Is er mee voorin namens Feyenoord. Nou, dan komt die bal van dit Daar bij de tweede paal. Maar keeper zit daar toch weer. Ja, die 1,93 meter 93 zit Feyenoord lelijk in de weg. En als hij zijn handel opsteekt, dan gaat hij toch boven de 2 meter uit. En ook nu weer het vuistje van de doelman. Voldoende om de bal te beroeren. Om een aantal mensen onschadelijk te maken. Bal is over de achterlijn gegaan. Komt wel een corner aan dus voor Feyenoord. En dat doet Vilena. Vilena vanaf de rechterkant. Goede corner. Ja, iets te snel omhoog gegaan door uh, Pellen. Bal gaat over hem heen. En dus gaat de bal over de zijlijn aan de andere kant van het veld. Meter of twee bij de hoekvlag vandaan. En Feyenoord dus achter 65 minuten alweer gespeeld. Nog 25 te gaan. En ja, het begint heel langzaam maar zeker een echt kansloze zaak te worden. Was het eigenlijk al bij die 2-1 van Boucourt. Mooie goal. Misschien dat Mulder iets te ver voor zijn doel stond. Maar het was een gewone mooie knal. En nu een vrije trap. ...voor Krasnodar En ja, het publiek wil wel, maar ziet dat Feyenoord nog steeds die vuist niet kan maken. Nee, Feyenoord wil ook wel. Maar uh, het kan gewoon niet, het zit er gewoon niet in. En langzaam en zeker kun je al in nog 25 minuten te uh, spelen de balans gaan opmaken... ...en uh, concluderen dat het uh, weer niet lukt voor Feyenoord om de groepsfase uh, te halen. Dat is toch een beetje een uh, repeterend verhaal natuurlijk. Want we hebben al uh, uh, vorig jaar gezien dat... Uh, in deze fase praag te sterk was voor de Rotterdammers. Ja. Nadat uh, er een streep ging door de Champions League door Kiev. Het jaar daarvoor uh, was er geen Europees voetbal. Het jaar daarvoor in de groepsfase of in de, in de kwalificatiefase uitgeschakeld door AA Gent. Met ook kans op kans toen voor Ver en Wijnaldum. Ook toen lukte het niet. En langzaam maar zeker wordt het uh, iets uh, ja, wat, wat historisch is. Wat betreft Feyenoord in een Europees toernooi. Je kunt je bijna niet meer herinneren dat het gebeurd is. Terwijl het toch nog maar elf jaar geleden is dat Feyenoord nog de... UEFA Cup won. Je kunt ook dat niet meer voorstellen. dat dat nog een keer gebeurt. Balbezit voor de Rotterdammers. die wel op hoog tempo. nu proberen Nederland te vinden. En dan zit er toch altijd weer een, een Russisch been tussen. geeft aan dat het tempo niet hoog genoeg is. en vooral dat het erg onnauwkeurig is. allemaal wat de Rotterdammers laten zien. Maar het is toch geen superploeg. Krasnodar, moet ik eerlijk nee, en zeggen. Nee, is Feyenoord ook niet. Nee, en dus zien we twee ploegen. Uh, ja, de nummer 5 van. de uh, uh, nummer 7 van Rusland. nummer 5 vorig jaar. Tegen Feyenoord. Ja, dat natuurlijk ook vorig jaar het uh, goed heeft gedaan. En uh, slechts uh, Europa League haalde. Terwijl het heel lang in de races geweest voor het kampioenschap. Nu de uittrap van uh, de keeper. Komt op het hoofd terecht van bal D. Maar verder uh, is er geen uh, uh, probleem voor Feyenoord. Want de bal kwam bij Mulder terecht. Die hem meteen meegeeft aan Stefan de Vrij. De Vrij rukt op richting uh, de middenlijn. Vormer is aan speelbaar. Nee is hij niet. Want die wordt afgedekt door twee man. Dus moet het naar Martin Zindy. Dan zal die wel de vrije man zijn. Ja, dat klopt. Dan weer naar de, de vrij. Eh, klopt tikt nog altijd door. 67 minuten. 1 achter Feyenoord, 2 achter eh, Kuban. Als Armenteros zich los probeert te wrikken van zijn directe tegenstander. In eerste instantie lijkt dat te lukken. En als er dan toch eh, geen gevaar meer komt uit die actie van Armenteros... ...gaat de scheidsrechter terug naar de actie tegen... Oftewel een overtreding gefloten. Vrije trap voor Feyenoord. En een gele kaart gegeven aan wie? Aan, uh, ik denk aan die rechtsback, toch? Bougaïev. Ja, linksback. Bougaïev. Nou, die heeft geel Bouguille. gehad. Vrije trap voor uh, Feyenoord nu aanstaande te nemen door Filena. Die al dit soort uh, situaties voor zijn rekening neemt. Ja, en laten we nou eens hopen dat de bal een keertje goed valt. Want 2-2 uh, verdient Feyenoord sowieso in deze fase van de strijd. Is beter, maar weinig kansen. Daar komt die vrije trap. Gaat richting tweede paal. Wordt gekopt op maar over het doel. Wel het laatst geraakt door... Ik dacht dat het uh, die uh, Xandao was, de Braziliaan. Terwijl we ook een wissel gaan krijgen aan de kant van de Russen. Sosnin staat klaar, maar niet bij deze hoekschop zal hij uh, erin gaan komen. Sosnin, uh, uh, de nummer 22, Anton Sosnin, staat klaar. Maar eerst de hoekschop van Feyenoord. Bal niet voor het doel. Afvallende bal, Vilena met zijn uh, suikerbeen. Met rechts dus over het doel van keeper Belenov. En dan gaan we de wissel krijgen aan de kant van... Krasnodar, wie gaat eruit? Hebben we hier niet gezien? Nee, komt niks. Ja, ja komt hij. Nummer 6. Uh, David Tsoraev, de nummer 6. voor degenen die meeschrijven. Gaat eruit en Anton Sosnin komt erin. En die zal dan als uh, rechter middenvelder gaan spelen. Hij maakt niet heel veel haast, die uh, Tsoraev. Rust die uh, ook nog bij Antsi heeft gespeeld. Maar dat was voordat Guus Hiddink en uh, de vele dollars daar neerstreken. In, uh, in Anji. Uh, toen was hij er ook als een haast vandoor, want in die plannen kwam hij niet voor. Maar hij is met open armen ontvangen bij uh, Koeman Krasnodar. en maakt dus onderdeel uit van het uh, feest dat hier ongetwijfeld zal uh, losbarsten. Het is de eerste keer dat deze Russische club... Europees speelt. Sowieso in een kwalificatieronde actief is. En dan gelijk de groepsfase haalt. Ja, dat is nog iets waar je eh, de Russen alleen maar voor kunt prijzen. Armin is weggestuurd aan de rechterkant. Maar hij komt niet aan de bal. Omdat er goed opgelet wordt door eh, Bukayev. bal gaat over de zijlijn. Aan de rechterkant ingegooid door eh, Daryl Janmaat. Richting eh, Immers. Maar je ziet ook dat ja, het heilige vuur is ook er wel uit bij, eh, bij Feyenoord. De hoop is er niet meer. Men speelt in een laag tempo elkaar de bal toe. Het kan ook eigenlijk allemaal niet anders als je niet... In de vorm van je leven verkeerd. Als je niet meer de geest hebt zoals Feyenoord dat had. In de eerste vier, vijf minuten. Want toen zag je echt dat ze voor elke meter wilden knokken. Maar ze hebben eigenlijk de Russen weer terug laten komen in deze wedstrijd. En zijn daarna toch ook wel mentaal geknakt. Nou, daar komt uh, die invaller Manu. Die zijn schorsing in de Eredivisie erop heeft zitten. Daar nu in elk geval inzetbaar is. Schorsing die hij nog had. Omdat hij rood heeft gekregen vorig jaar in de slotfase. Als speler van Excelsior. Hij kreeg sowieso als aanvaller twee rode kaarten. Dat valt ook niet te prijzen. Balbezit voor Feyenoord. Langdurig. Jammaat gezocht. Maar niet gevonden. Omdat de bal van Vormer onzorgvuldig is. Gaat hij over de achterlijn. 70 minuten. En een beetje gespeeld. Er staat een 1 achter Feyenoord en een 2 achter Kuban. En heel langzaam begint het kaarsje uit te gaan. En uh, wij kijken naar de overkant. En daar zien we iemand waarvan uh, Ronald dacht toen hij uit de bus kwam. Opa is ook mee. Jibril Sisse, ooit oh, winnaar van de Champions League. Uh, dat heeft hij uh, met Liverpool gedaan. Ex-Liverpool, ex-Marseille, Sunderland, Panetti, Naikos, Lazio, Roma. Uh, noem maar op. Hij uh, heeft dus uh, met Liverpool de Champions League ooit gewonnen. Hij is nu aan het warmlopen. Jibril Sissé, grijs baardje. Ziet eruit als een oude man, terwijl hij nou 32 is. En uh, hij zal misschien nog wel gaan komen. De man die afgelopen weekend nog twee doelpunten maakte in de overwinning. In de competitie van 3-2 op Ural Swerdlovsk. Wie kent ze niet? Ik vond het een lastige wedstrijd. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die Cisse uh, uh, blijft uh, nu maar uh, warm lopen. Uh, die de laatste jaren wisselde hij trouwens meer van club dan van broek. En hij is ook nog eventjes in de woestijn geweest volgens mij. Het is altijd grappig om dan te zien dat zo'n man toch ingaat uh, op een uitnodiging van Krasnodar. Terwijl uh, we inmiddels weten dat hij in die stad heel weinig te doen is. Nog 19 minuten te spelen in uh, deze wedstrijd. Dan zal de Kuip leegstromen en zal de teleurstelling groot zijn. En kan uh, Feyenoord zich net als eigenlijk vorig seizoen weer volledig richten op de competitie. En zal er dus niets zijn wat betreft het leerproces. Want daarom is dit ook zo belangrijk voor uh, dit uh, Feyenoord. Dat uh, deze jongens eens wedstrijden gaan spelen op Europees niveau. Uh, terechtkomen in dat ritme midweeks en in het weekend. Nee, Feyenoord zal het weer moeten gaan doen met wedstrijden alleen in het weekend. En dan zullen bijvoorbeeld de Vrije Martins Indy nog wel hun wedstrijdjes meepikken in het Nederlands elftal. Maar daar is het dan verder mee of daar blijft het bij. Overigens over het Nederlands elftal gesproken. Deli Blind uh, lijkt zich te gaan afmelden voor Oranje. Vraag is natuurlijk of Miguel Nederland dan misschien nog wel bij de oranje selectie gehaald wordt. Ja, dat, dat weet je eigenlijk maar nooit. Maar uh, die kans is er nog. Nog 18 minuten bij een uh, 1-2 stand in de kaart. Maar om nou te zeggen dat de heren zich vanavond in de kijker hebben gespeeld bij Van Gaal. Uh, uh, de Maat uh, denk ik bijvoorbeeld aan. Maar ook uh, Martens Indy. Die uh, heeft toch uh, weinig goede dingen gedaan. Nou, nu dan uh, Vilena. Vilena in strafst het strafstofgebied krijgt een duw. En wat zegt de scheidsrechter? Niets aan de hand. Ja, het is natuurlijk een vele lichte jongen. En die ging nogal makkelijk liggen en het legioen wil graag een penalty. Maar de man met het tegenwoordig nogal populaire kapsel. Waarbij ik altijd denk dat iemand met de tondeuze echt verschrikkelijk is uitgeschoten. Die krijgt geen vrije trap of een penalty van scheidsrechter Oliver. En dus is er gewoon een doeltrap voor de keeper aanvoerder Belenov. Lange bal richting Baldé. Hé, hey, daar hebben we al een tijd niks meer van gehoord. Nee, dat klopt. Die beperkt zich nu tot het meeverdedigen. meldt zich eigenlijk alleen nog maar voorin bij dit soort hoge ballen. Om dan te proberen om iets te bewerkstelligen. Het is niet gelukt. Dus hij trekt zich weer terug in de defensieve stelling. Zoals heel uh, Koeban dat trouwens doet met uh, Elvis Manou. Komt vanaf de linkerkant. Is nog fris. Vindt vormer in de as van het veld. Over fris gesproken. Kan verlengen naar de rechterkant. Daar wordt de bal door Armenteros naar binnen geschept. En daar is die Doelman weer met die uh, armpjes. En die uh, ontzettende lengte. En dan uh, toont hij boven iedereen uit. En hebben we weer een poging tot het creëren van een kans van Feyenoord achter de wielen. Nog 17 minuten. De wedstrijd is beroofd van elke vorm van spanning. Je merkt het ook. Er zit helemaal niets meer in dit stadion. De mensen kijken toe omdat ze nou eenmaal voor dat plekje betaald hebben. Maar als ik naar de overkant kijk zie ik toch al heel veel lege plekken. En zijn er toch al mensen die hebben gedacht nou ik geloof het verder wel. Gaan we opmaken voor Rode JC. En in elk geval zorgen voor de files uit Rotterdam te kunnen verlaten. Stefan de Vrij met uh, grote passen. Speelt Armin Teros aan aan uh, de rechterkant. Maar die heeft veel te veel veld nodig om een actie te creëren. Nou, former pakt dan de afvallende bal op. Maar uh, de combinatie die Vormer uh, met Janmaat wilde opzetten. Sterft weer in schoonheid. Het zijn woorden die we eigenlijk heel vaak kunnen loslaten op het uh, Feyenoord van vanavond. Het is uh, teleurstellend wat we te zien krijgen uh, hier in uh, de Kuip. Met nog een uh, kwartiertje voor de boeg. Ja, een uh, lang kwartiertje. Terwijl de eerste helft zo snel ging qua tempo en qua mogelijkheden en kansen... is de tweede helft werkelijk uh, niet te verteren voor de Feyenoord-liefhebber en voor de voetballiefhebber. Want er gebeurt gewoon veel te weinig als Filena de bal heeft. Filena nog altijd, ja, het is uh, lief bedoeld. Maar het is een bijna onmogelijke bal richting Manu die dan ook alleen maar een overtreding kan maken. En dan ook nog zegt van ik doe helemaal niks. Ja. Hij is achter de man en de bal... Uh, de man zit tussen hem en de bal in. En om bij de bal te komen moet je dan uh, de man ook uh, even neerleggen. En dat deed hij dus ook, Manu. En krijgt terecht een uh, vrije trap tegen. Terwijl Koeman zegt, ik wil nog een keer wisselen. Wie gaat er komen? Is dat Matthijssen die daar staat? Nee, het is niet Matthijssen. Ja, nee, ik denk dat het voor Hoek is. Oh ja, verhoek gaat komen. Ja, verhoek. En wie gaat er dan uit? Uh, Armenteros gaat naar de kant. Samen met Armenteros... Begon uitstekend aan deze wedstrijd. Goed gewerkt. Kreeg uh, met een goede actie een penalty mee. een terechte penalty krijgt nu een hand mee van uh, Ronald Koeman. En wordt ze gewisseld voor Wesley Verhoek. Ja, het ontbreekt Feyenoord gewoon aan vertrouwen. En je kunt, je kunt aan de andere kant ook zeggen, begin er maar eens aan hoor om uh, te voetballen. Terwijl je uh, eh, niet barst van het zelfvertrouwen tegen een team dat zich massaal terugtrekt. Want laat het duidelijk zijn, Feyenoord heeft de bal. En de Russen staan echt rond de eigen 16 meter in een soort handbaldefensie echt te wachten tot er wat gebeurt. Het is heel moeilijk om de vrije man te vinden. De bal moet dan echt wel op een heel hoog tempo en in, in, in goede balbehandeling rondgaan. En het ontbreekt de Feyenoorders dus gewoon op dit moment aan die finesse. Eigenlijk al de hele wedstrijd om daar iets van, uh, van te maken. Balbezit wel voor Feyenoord. Veel Westieverhoek. Eerste balcontact terug naar uh, stadgenoot Jan Maat. Westieverhoek vervolgens in de as van het veld. Andere stadgenoot Driehaar Genezen. Daar aan die kant Immers vanaf de rechterpunt. Lage voorzet. Weer Pellen niet bereikt. Verhoek kan de afvallende bal niet behandelen. En nu kunnen de rusten eruit. Maar die hebben daar ook niet zo heel veel haast mee. Popov is de meest vooruitgeschoven man. Maar dan moet de bal eerst nog komen. Die uh, gaat wel richting Popov. Maar Nelom zit ertussen. Wel ten koste van een, van een uh, inworp Speelt hij de bal over de zijlijn? Nee, je ziet de kopjes hangen. Uh, en ja, logisch, 2-1 achter. Onmogelijke zaak, al zou je zelfs nog twee keer scoren, dan uh, ben je er nog niet. En dus uh, zegt uh, Krasnodar, weet je wat, wij doen het nog wat rustiger aan. Want wij vinden het allemaal best. Wij gaan gewoon uh, naar de pot in, uh, morgen in Monaco. Om te kijken welke tegenstanders wij gaan krijgen. En misschien is het wel uh, een PSV of uh, AZ. AZ dat nog een keer moet uh, aantreden morgenochtend om uh, 11 uur. En dat zullen we vast wel wat van horen in de lopende programmering op de radio. Balbezit Voor uh, Krasnodar met die middenvelder. Aardige voetballer Kabore die uh, de bal nu over de zijlijn speelt. En dus mag Feyenoord gaan gooien. Via Miguel Nelom aan de linkerkant. Maar weer terug naar uh, Martins Indy. Uh, Martins Indy naar uh, de Vrij. Ja, je kunt wel zeggen we brengen Mitchell tevreden in. En we gaan achterin 1 op 1 spelen. Het kan overigens nu niet meer want Feyenoord is al door de wissel heen. Dat had nog een optie kunnen zijn. Maar hij probeert in elk geval het veld breed te houden. Met Verhoek dus als buitenspeler die nu Immers aanspeelt rond de middenlijn. Immers moet kijken. Vindt de former in de as van het veld. In de middencirkel former verplaatst naar de linkerkant. Nelom en Manou staan daar. Nou, bij Nelom gaat het eigenlijk al mis. Uitgestoken been van een van de Russen. Zorgt ervoor dat die bal over de zijlijn gaat. Nelom heeft weer gegooid richting Bruno Martens Indy. Brengt die bal eens in het grasomgebied. Pellen leunt. Immers komt daar in balbezit. Maar Immers neemt de bal aan. En heeft vervolgens een hele strafsomgebied nodig om uh, ook nog een tweede actie te ondernemen. En dan ligt die doelman er eigenlijk alweer tussen. Die uh, overal is, die zich vanavond heeft kunnen onderscheiden. Wat dat betreft is uh, het veld in de Kuip blijkbaar een soort paradijs... voor doelmannen van de tegenstander in Europese wedstrijden. Want daar waar de doelman van de Kiev vorig jaar de meest onmogelijke ballen uit de goal ranselde... is het deze Belinov toch ook gelukt om uh, elke inzet van de Feyenoorders te keren. Hoewel je ook kunt zeggen, in de eerste helft gingen ze geloof ik met name over toch. Uh, immers twee keer bellen ook nog eens een keertje. En kort na rust was het dan Immers die wel die doelman optimaal moest testen. Nu Immers die uh, moet verdedigen. Legt de bal uh, wat kort terug op voorhoek. Allemaal vlak voor het Rotterdamse strafschopgebied. Uiteindelijk komt Feyenoord er wel uit. Maar moet het wel de bal toestaan aan Kuban Krasnodar. Ja en als je dan kijkt naar de mogelijkheden en kansen. Krasnodar heeft eigenlijk anderhalve kans gehad. Want ja. het eerste doelpunt was een, uh, een, een goal. Uh, gewoon een goed uitgespeeld doelpunt. Wel door fouten van de Feyenoord-defensie. Uh, en die tweede ja, was een schot van ver. En dat uh, zijn dingen. En dat zag je gisteren bij PSV. Daar weet je alles van. Uh, PSV benut geen kansen. De tegenstander doet dat wel. En dat is ook vanavond weer het geval. Feyenoord heeft in de eerste helft 4-5 goede kansen gehad. Waaronder een penalty één keer gescoord. En dat is gewoon te weinig als je tegen een ploeg als Krasnodar door wil gaan. Want die hebben twee kansen gehad. Anderhalve kans. En die scoren twee keer. Ja, nou, we hebben in de eerste wedstrijd overigens wel heel veel meer kansen ja. gehad. Hè? Wat dat betreft is het uh, nog een wonder dat het spannend is uh, gebleven voor de wedstrijd hier in uh, Rotterdam. Balbezit voor uh, Martens Indy, voor uh, Nelon. 10 meter over de middenlijn aan de linkerkant. Bal gaat weer terug naar Stefan de Vrij. De Vrij in de middencirkel. Alle rusten natuurlijk weer achter de bal. Gaan nu even jagen via die, uh, die spits. Bal D. Nou ja, uiteindelijk uh, komt Manu vrij aan de linkerkant. Versnelling van uh, Manu, ja die heeft dat wel. Nu moet hij nog eens een goede voorzet geven. Probeert hij wel. Vanaf die linkerkant pellen niet bereikt. Bal weggekopt door Dalbert. En dan wordt uh, de rest gedaan door Popov. Die levert de bal weer in bij de Vrij. Die staat daar als achterste man op de middenlijn. En dan uh, moet het allemaal weer de drukte in via Ruud Vormer. Die dus in het veld is gekomen voor Klaas. Die immers aangespeeld. Jan Maat. Maar uh, Feyenoord wordt gewoon weer teruggedrongen richting uh, Stefan de Vrij. Gaat hij het lang proberen. Ja, hij gaat uh, de bal scheppen richting Pelle. Maar dat is zo'n poging. Die zie je echt van mijlenver aankomen. En is dus ook geen verrassing voor uh, Cabouret Die daar makkelijk tussen kan zitten. En uh, via uh, Bugayev de linksachter is het uitverdedigen eigenlijk simpel. Ja, is het de vrij die de bal niet goed paast? En gaat de bal de diepte in bij Krasnodar. Maar Mulder kan de bal oppikken en hem meegeven aan Nelom aan de linkerkant. Ja, het tempo is ook uit. Op het moment dat je denkt: nu zet ik even lekker aan, houdt Nelom ook in. Nou, nu is het wel een goede aanval met Vilena. Vilena, maar dan weer zo in de voeten van uh, uh, Xandau. En dus kan Krasnodar eruit gaan. En die hebben nog wel eventjes wat tempo. Wat heet. Aan de rechterkant is het Baldé die de bal heeft. Balde met Martins in die tegenover zich. Speelt de bal even breed. En dan een bal in de kluts. Komt uiteindelijk terecht bij vormer. Naar Verhoek. Verhoek. Nee, Verhoek. Het is toch teleurstellend. dat Al eigenlijk de afgelopen jaren sinds hij bij Feyenoord is. Is het geen gelukkig huwelijk. En ook nu. Laat hij de bal weer van de voet afspringen. verdeed het wel goed mee. Het is aandoenlijk om te zien. Maar wel uh, ja, niet goed genoeg gewoon voor dit Feyenoord vanavond. Balbezit voor uh, Lex Immers. Die uh, staat daar met Jamaat en uh, Voorhoek. Immers schept de bal richting uh, Pelle. Die het wel niet wint van uh, Xandao. Dalbert vervolgens weer een uh, linie terug. En dan uh, zal uh, er gekozen worden voor de doelman. Nee, want uh, Dalbert heeft zich inmiddels weer opgesteld. Speelt de bal weer even rond met Xandao. En vervolgens via Bukaïev gaat er opgebouwd worden aan de linkerkant. Bal in de voet van Bukaïev. Die komt van links naar binnen. Gaat lang op avontuur. Vindt de pop in de as van het veld. Net is dus die invaller. Dat is die Sosni. Dan naar de laatste lijn weer, naar Xandau. En aan de rechterkant is daar de agressiviteit van Manu die ervoor zorgt dat Krasnodar toch weer een etage terug moet. Lange bal richting bal D levert voor de Russen niks op. Feyenoord neemt over via Immers en via Filena, maar het gaat allemaal iets te ongecontroleerd. De rusten er even tussen, maar via Jammat nu toch weer Verhoek gevonden. Verhoek, bal naar voren. Aardige bal. En uh, dan kan Pelle de bal niet op doel schieten omdat er een been tussen zit van uh, Krasnodar achterin. Klandao. Was erbij En dan gaan we de tweede wissel krijgen aan de kant van de Russen. Eruit gaat Iwilien uh, Popov, de Bulgaar, met uh, een Feyenoord-roet uh, zeg maar. Kort hier even gespeeld in de jeugdopleiding. En toen uh, naar Kroatië gegaan, die nu een applausje geeft richting het uh, meegereisde Russische publiek. En Fietler, Artyom Fietler gaat erin komen. Het is voor uh, het schrijven, laten we dat uh, maar zo noemen, het Artyom Fietler heeft nummer 17. Met een dan F he, dat voor ook. de meeschrijvers. Dat ja. is misschien wel makkelijk om te weten. Anders ja. staat er toch een hele rare naam ah. op dat papiertje. En kun je dat later niet meer terugvinden. Ik ben over het de coach buitengewoon dankbaar dat hij zijn nummer 15 en 14 niet laat invallen. Ja. Want dat zijn namen waar wij uh, ongetwijfeld uh, ons in hadden verslikt. Ik ga ze ook niet noemen. Want het is gewoon veel te moeilijk. Uh, Sa Savin, Cheek en uh, Bessie Kotnov. Ja, maar nu nog eens een keer als ze in een snelle combinatie <laughs> met elkaar aan de rechterkant ja. zijn. Wil ik je nog wel eens horen. <laughs> Bob zit nu voor uh, Nelon. Aan de linkerkant, er wordt wat druk gezet door Balde. bal gaat terug naar Martins Indy. Weer die Balde die daar in de weg staat, dat is ook de enige hoor, overigens. Die denkt van, nou ja, ik kan het nog wel eens proberen om het Feyenoord lastig te maken. Iets over de middellijn uiteindelijk de vrij. En Martins Indy die elkaar weer de bal toespelen. Hoeveel is het met de klok? De klok is inmiddels op de 83 minuten blijven staan. Nog zeven minuten. Het publiek gaat nog maar eens een beetje zingen. Gaat uh, proberen om nog iets van deze avond te maken. Maar qua resultaten zal het allemaal weinig verandering brengen. Dit uh, Russische elftal gaat naar de groepsfase van de Europa League. En Feyenoord heeft dan nog die lucky losers escape. Ja, ja. Er zitten dertig verliezers morgen in een pot. Daar gaat een hand in bij de UEFA. Dan wordt er één balletje uitgehaald. Ja, het, het zou toch een wonder zijn als daar dan ineens Feyenoord Rotterdam uitkomt. Ja. Ja, ik zou het ze van harte gunnen hoor. En uh, we kunnen dit soort uh, manieren van loting zeer toejuichen. Maar ik, nou ja, goed, het, het, is, uh, het is bijna net zo uniek als dat ik de Staatsloterij zou winnen, zeg maar. Ja, dat zou uh, wel heel leuk zijn, maar ja, de kans prettig. is uh, ja. groter dat Feyenoord dus uh, uh, morgen uit die uh, pot komt. 1 op 30. Terwijl Sice het ook uh, gezien heeft voor uh, Feyenoord. Ja. Nou, Feyenoord met hem ook. Dus, dus uh, <laughs> dat is <wederzijds> genoeg. genoegen. Sice <laughs> die uh, nu naar. Uh, de, de spelers, uh, het spelershome gaat. Is een mooie pak. En uh, dat zal het enige pak zo'n beetje zijn van Feyenoord. Waar hij nog uh, in te zien is. Balbezit uh, voor die uh, goede middenvelder. Ik uh, vind hem toch uh, goed spelen. Die Cabouret En die speelt de bal naar die kleine makkelijke schietende nummer 11. Naar Boukour, de man van de tweede goal. Maar die schiet nu de bal naast het doel van Mulder. En zo, ik mag bijna wel zeggen, eh, tot mijn grote genoegen zie ik dat we nog maar zes, vijf minuten te gaan hebben. Want ook zelfs voor commentatoren zijn dit lastige wedstrijden, niet alleen voor Feyenoord. Ja, je bent er wel een beetje klaar mee eigenlijk. Uh, nog een, een minuutje of vijf uh, en dan uh, zit het er inderdaad op als uh, Manu. Die is er niet klaar mee, want die uh, begint eigenlijk pas aan zijn seizoen. Nu die, die sourcing heeft uitgezeten, draait twee, drie keer om zijn as. Geeft hem vervolgens aan Martens Indy, de vrij. Ja, Feyenoord schuift wel. Ik denk ook als we het balbezitpercentage zien, dat we schrikken. Dat Feyenoord echt ontzettend veel de bal heeft gehad. Maar als je nou zegt, ja, hoeveel echte kansen zijn er geweest? Nou, één, direct na rust voor Lex Immers. En voor de rest is er geen uitgespeelde kans meer geweest. Voor de Rotterdammers die dus niet alleen tegen de Russische opponent... maar ook een beetje tegen zichzelf hebben gevoetbald vanavond. Terwijl het allemaal zo goed begon, laten we het nog maar eens in de herinnering oproepen. Want het lijkt een eeuwigheid geleden dat hier groene rook te zien was. Rood-witte rook dat men hoopvol begon aan deze wedstrijd. Pelle vanaf 11 meter schoot na 4 minuten. Keeper redden, maar Pelle maakte 3 minuten later zijn fout goed. Het was 1-0, er kwamen nog wel wat momenten. Maar dan was dat toch dat moment van onoplettendheid van Daryl Janmaat. Die, uh, die uh, nummer 11, Bokour liet ontsnappen. Die gaf hem vervolgens op een presenteerblaadje aan Popov. Dat betekende de 1-1. Kort na rust, die uh, grote kans voor uh, Lex, immers. Maar daarna, na een. Uh... Foutief euh, beslissing, beslissing van de arbitrage. Vrij trap voor uh, Kuban Krasnodar aan uh, de rechterkant van het veld. Die bal werd doorgekopt door Balde. En vervolgens wel keurig en prachtig afgemaakt door Betekent Betekende de 2-1 voor uh, Kuban Krasnodar. De opdracht voor Feyenoord luidde vanaf dat moment. Maakt drie goals. Maar er is niet eens één kans meer gecreëerd. Het publiek gaat nog maar eens zingen. Uh, ja, dat is meer om de tijd te, te verdrijven, denk ik. En de Russen hebben bal bezit. Vier keer kampioen van Rusland. En dan denk je zo... Dat is niet mis, maar dat was in de tijd dat Rusland nog een van de 16 deelrepublieken was. En dat leverde dus uh, dan wel een, uh, een titel op, maar het was niet uh, in het grote Rusland om het zomaar te zeggen. Maar nu voor het eerst dus in Europa en zij gaan wel verder. Uh, en uh, dat is toch uh, knap. want. Uh... Het is toch uh, Feyenoord dat je uitschakelt. En dan kun je zeggen, ja Feyenoord, wat is Feyenoord nou tegenwoordig? Maar toch, het blijft uh, knap als je dat kunt. Overigens Feyenoord, en dat moeten we wel constateren, van de eerste vijf wedstrijden dit seizoen. Er vier verloren. En dat uh, doet pijn. Zeker ook deze wedstrijd. Oké, okay, er was niet al te veel van verwacht. En men was de underdog. Maar toch, het uh, doet pijn als Immers de bal nog een keer naar voren speelt. Maar niet goed naar Jan Maat, want daar zit de tegenstander. Die uh, uitblinker aan de Russische kant, Boekhoer zit er weer tussen. En de bal gaat wel over de zijlijn. Inworp snel genomen via de vrij naar Martensindy. Ja, ik had eigenlijk meer oog voor mevrouw Blankenmeijer. Die zich probeerde vanaf de tribune te worstelen. De weduwe van de oude perschef. Maar dat ging niet zo makkelijk, want ze moest nog langs een man van 93... die niet meer zo heel soepel was in de spieren. Dus zij zat dus, er ook niet ver vandaan? Nee, zitten. nee, nee, maar ze, ze kukelde zo wat van de tribune af. Ja, dat is dan toch meer opwinding ja, dan wat er op het veld te zien is op dit moment. Nog een uh, minuutje of drie bij die twee in stand dus uh, voor uh, de Russen... als uh, Manu nog eens gevonden wordt aan uh, de linkerkant van het veld. Nou, Manu schiet zelf, maar uh, ja, het is het uh, verhaal van deze avond. Alles wat Feyenoord uh, probeert... Richting de goal van Kuban Krasnodar is uiteindelijk een prooi voor Belenov. Die 26-jarige Rus, 1,93 meter lang en een nare hindernis gebleken voor Feyenoord op deze belevingsvolle avond in de Kuip. Want ja, als je nu uh, luistert dan klinkt het alsof Feyenoord op weg gaat. Naar de groepsfase. Men probeert het elftal in elk geval nog wat moed in te spreken. Het moet zondag dan maar gebeuren tegen rode JC. Dan moet het laten zien Feyenoord dat het in elk geval aan een nationale wederopstanding bezig is. En dat het zich weer meldt in de Nederlandse competitie. En dat is nou precies het podium waar men zich op kan gaan richten. Komt er wel een bekerpotje aan je thuis tegen FC Dordrecht. Maar uh, daar, uh, nou, daar zal men toch geen schade van uh, ondervinden. Is uh, zo de verwachting. Vormer geeft de bal aan uh, Daryl Janmaat. En Janmaat kijkt dus om zich heen. vindt immers. Ja, ik moet zeggen respect voor de uh, 50.000 voor het legioen. Want het is uh, tegenwoordig geen pretje om uh, Feyenoord supporter te zijn. Uh, als je naar de resultaten kijkt. Maar men blijft erachter staan en blijft zingen. En uh, dat is goed. Dat zie je in Engeland ook. Nu en maakt Vormer nog een overtreding op uh, uh, uh, uh, Cabouret. En die blijft uh, liggen, want die werd flink geraakt. hoor. Door ja, vormen. was een nare overtreding ja, van hem. Dat, uh, dat is een beetje een frustratie overtreding. 99 extra minuten, nou dat is, nou. Dat is pittig. Uh, <laughs> Dan heeft, uh, heeft uh, Baldé zeker rug nummer 3. <laughs> oh nee, Balde gaat eruit. Die heeft rug nummer 99 voor de meeschrijvers. Balde eruit. En de man die werkelijk van zijn tenen tot aan zijn oren onder de tatoeages zit... Uh, hij is donker en die tatoeages zijn ook heel donker. Dus het is af en toe moeilijk te lezen wat er allemaal staat. Maar er staat ongeveer de halve bijbel op uh, geschreven. Heeft hij in ieder geval wat te doen als hij uh, niet kan slapen. Heeft hij in ieder geval wat te lezen. Uh, deze bal D gaat eruit en erin komt dus de man met de tatoeages. Djibril Sisse. Het is eigenlijk best fris geworden in de Kuip. Maar ik kijk naar het overhemd van die uh, Roemeense coach van Kuban. Dat is helemaal nat. De man heeft zich werkelijk 90 minuten lang bewogen langs de kant. Loopt mee. Met elke aanval staat zeer driftig te coachen. Wat dat betreft is Koeman maar een dode pier daarbij vergeleken. Die komt zo heel af en toe in de goud uit. Maar de laatste keer dat hij dat deed is toch al even geleden. Die heeft natuurlijk ook al lang de hoop opgegeven. En kijkt nu toe hoe zijn elftal deze wedstrijd uitspeelt. Hoeveel extra minuten kwamen er nou bij? Oh, vier minuten toch nog gevonden ja. ergens. Ja, er is natuurlijk veel gewisseld. Dus dat zal een reden zijn waarom we nog wat langer hier moeten zitten. bezit voor Nelon vanaf de linkerkant. Voorzet van hem wordt door Xandau uit de doelmond weggetrapt. Die geeft vervolgens aan aan zijn elftal. Kom op jongens, sluiten weg richting de 16 meter. In elk geval, nou, Pelle mag nog een keer op goal schieten. Maar dit is een poging waar je alleen bij een rugby of een merk een voetbalclub een bosje bloemen voor krijgt. Die bal gaat heel hoog over de goal. De tribunes in. En die is een pooi voor de supporters die nu maar eens een eigen spelletje beginnen. Die bal een beetje hoog houden. Als een soort uh, volleybalteam uh, die bal naar elkaar toespelen. Ja, bij kijken bij rug... rugby trouwens. je er wel drie punten voor. Dan was fijn er door geweest. Ja, maar ja, dit is geen rugby. Oh, hè? Nee, nee, nee dat is, uh, daar ontbreken een paar elementen voor. Goed, balbezit voor uh, de Russen. 1-2, we zitten in de extra tijd. Ja, die extra tijd die dus vier minuten duurt. En anderhalve minuut hebben we daar al van gehad. Met balbezit voor Vormer, voor Feyenoord. En het publiek gaat nog een keer zingen, klappen en juichen. Aanstaande zondag is het uh, Rode EC dat hier op bezoek uh, mag komen. De late wedstrijd. En dan uh, zullen ze er allemaal weer zitten. Uh, nu zitten er heel veel mensen niet meer. En ik denk dat Koeman dat ook uh, graag had gedaan. Uh, lekker naar huis, want uh, hier is weinig eer meer te behalen. Eigenlijk de twee... Tweede helft niet. En dat uh, was te zien ook. We zitten uh, in de tweede minuut van de extra tijd. Die vier minuten duurt met Vormer in balbezit die hem meegeeft aan Jan Maat. Jan Maat kan hem uh, meegeven aan uh, Verhoek. Die heeft wat ruimte aan de rechterkant om nu een voorzet te geven. Immers staat daar. Immers uh, komt niet tot koppen. Dat uh, lukt uh, Pelle vervolgens ook niet. Nee, sterker nog. De Russen kunnen weer uitverdedigen. Maar uiteindelijk is het Manu die de bal oppakt aan uh, de linkerkant van het veld. aardige actie van uh, Manu richting de achterlijn. Dan struikelt hij over zijn eigen benen. Nee, het zijn niet zijn eigen benen. Het is een Russisch been dat hem tot vallen heeft gebracht. Vrij trap snel genomen. Daar is Filena nog richting het schrafgebied. Wil hem steken op pellen, willen en kunnen. En dan nog een schot van Feyenoord. Als de pellen niet gevonden wordt, maar die bal wel voor de voeten van Filena of Elvis Manou terechtkomt. En die mikt dan te hoog. Aardige poging nog van Elvis Manou. Of is het toch Filena? Nee, Filena zorgt ervoor dat Manou kan schieten. Dat doet hij van de meter of 16. Maar de bal gaat over de goal van Kuban. Krasnodar. Onthoud die naam, want die gaat u nog tegenkomen de komende maanden. Als u tenminste een trouw volger bent van de Europa League. Want het is al een paar keer gezegd. Maar zij gaan naar de groepsfase. En Feyenoord dus vooralsnog niet. Tenzij het morgen als lucky loser getrokken wordt. Om de plaats van het weggevallen Fenerbahce over te nemen. Nog één aanval van Kuban Krasnodar. Nee, die komt er ook niet. Want de bal gaat over de achterlijn. Dat was Cicé. Wij zijn eerste actie. Nu wel met Stefan de Vrij. De Vrij wint dat op punten, Levert allemaal helemaal niets op. En Erwin Mulder die ook niet getest is meer in de tweede helft. Gaat nog een doeltrap nemen. Ja, het Venebatsje van uh, Dirk Kuyt dat dus niet in de uh, Europa League mag spelen. Het zou uh, prettig zijn als Feyenoord in plaats van uh, Venebatsje uh, zou komen. Nu uh, balbezit weer voor Manu aan de linkerkant. Bal voor het doel. Wordt nog gekocht door Immers. Makkelijke vangbal. En dan uh, is het drie man uit voor Feyenoord. Want het zit erop. Bijna vier minuten extra tijd gehad. Feyenoord heeft hoop mogen hebben nadat Pelle 1-0 maakte. Nadat hij een penalty miste. Maar Popov na verdedigingsfouten van Feyenoord kon 1-1 maken. En toen Bokour in de tweede helft 2-1 maakte voor Krasnodar. Kuban Krasnodar was deze wedstrijd gelopen. En waren de aspiraties in Europa voor Feyenoord voorbij. Het is voorbij, want de scheidsrechter Oliver heeft afgevloten. En zo krijgt uh, uh, Feyenoord toch applaus van de Kuip. Maar gaat iedereen snel naar huis na een toch teleurstellende avond voor Feyenoord. Want Feyenoord verliest met 2-1 van Koeman Krasnodar en ligt uit Europa. We hoorden Andy Houtkamp en Ronald van der Geer vanuit de Kuip. Eerder vanavond werd AZ tegen Atromitos gestaakt in Alkmaar... omdat er brand was in het stadion. Ton Gerbrands, de directeur van AZ, legt uit wat er misging. Op de vijfde verdieping daar stond een huisje van de lichtmast van een van de vier Lichtmaststadion. En dat was een soort kortsluiting. Er ontstond rook, er ontstond uh, ja, wat vuur. En uh, ja, op een gegeven moment het uh, hoofdgebouw ontruimd. Het gingen de andere lichtmasten de ook uit. En uh, ja, toen het uiteindelijk moest heel stadion worden ontruimd. Het was toen al meteen duidelijk dat uh, die lichtmasten het niet meer zouden gaan doen ook. Nee, dan wordt er even gekeken hoe het zit. Maar je kan niet blussen met water, met dit soort grappen. Dus, want dan krijg je extra kortsluiting. Dus dat moet met schuim en dat soort dingen. Maar ja, dan krijg je één lichtmast niet meer aan het praten, En dat is al een voldoende reden om het uiteindelijk niet meer door te laten gaan. Dus dat was vrij snel besloten. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan krijg je een prachtige situatie op het middenveld. Dan heb je een Griekse emotie. Die dan uit gaat leggen hoe zwaar gedupeerd dat ze zijn.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 Er wordt dus morgenochtend gevoetbald. Niet de hele wedstrijd over, maar het rest stand. En dat is goed een half uur. Ja, 31 minuten. Die worden overgespeeld met de stand die op bord stond. En dan, uh, ja, dan gaan we kijken hoe het afloopt. Is het nou uiteindelijk nog gevaarlijk geweest? Want uh, je hoort brand, het stadion moet leeg. Iedereen deed dat eens heel rustig. Ja. Nee, we hebben, dit stadion is ooit berekend op een maximale ontruiming van 5 minuten. En dat zag je ook. Dus iedereen ging vrij makkelijk eraf. En het, uh, het grootste gevaar zat in het hoofdgebouw. Nou, er was één mededeling en uh, toen ik beneden was, uh, zag ik al 80% beneden. Dus dat ging helemaal eigenlijk vlekkeloos. Ja, het is veel dat gebeurt, maar vanuit het calamiteitenplan ging het dat zeker. Ja. Wat had je morgen eigenlijk op de agenda staan? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Uh, ja, ik had <laughs> middags met de spelersraad om uh, uh, half twee staan, maar die zou verschuiven, denk ik. Hij kan nu gaan voetbal kijken. Vanaf 11 uur morgenochtend... want dan wordt de wedstrijd uitgespeeld. De resterende 30 of iets meer minuten toongeberans was dat... in gesprek met Bas Tiggeler. En het duel AZ-Vitesse van aanstaande zondag... is verplaatst van half drie naar half vijf... om de spelers zo lang mogelijk rust te geven... na het uitspelen van die Europa League-wedstrijd van morgen. Goed nieuws dan voor Nederland vanaf de WK Judo in Rio... want Annika van Emden veroverde brons in de klasse tot 63 kilogram vanavond. Via een herkansing kwam ze tegenover de Japanse Abe te staan... en die versloeg ze met een wazari. Matthijs Westraten spreekt met haar. Annika, ze heeft best wel les, zeggen ze dan, hè? Nou, precies. Dat is precies wat ik dacht. Ja, ja dat was het wel echt. Ik begon heel stroef. En uh, ja, eigenlijk gewoon niet goed, of tenminste... Ik, ik ben zo'n vorm. En ja, dat liet ik de eerste partijen niet zien... En... Ja, het is gewoon iets wat me tegenhield om er helemaal in te gaan. En in de pauze dacht ik, ja, godzwaar, je hebt hier zo hard voor getraind. Je bent, je bent zo goed, ik voel gewoon dat ik in topvorm ben. Waarom laat ik dat nou niet zien? En ja, zoals je zag, is er een knop omgegaan. En gewoon helemaal erin. erin. En ja, dit is het resultaat. Ja, je kwam voor de plak. Uh, kun je met deze kleur leven? Ja, jawel. Zeker, ze heeft het hè, best voor les. Het beste kwam al aan het eind. En ik had op iets meer gehoopt, moet ik eerlijk zeggen. En de kwartfinale had ook meer ingezeten als ik niet zo, zo, zo ja, langzaam was begonnen eigenlijk. Want ik begon gewoon te zwak tegen, tegen een maand en een kwart. Daardoor kreeg ik die eerste straf. En dat was, als ik die eerste straf niet had gehad, dan ik had ik die partij gewoon kunnen winnen. En, ja, dus ik had wel op iets meer gehoopt. Maar het ja, is gewoon mijn tweede WK-medaille uit drie WK's. Dus ik ben gewoon blij. Maar heb je dan ook het gevoel dat je niet het maximale uit vandaag hebt gehaald? Ja, dat is een lastige vraag. Ja, ja ik denk dat het beter had gekund. Ja. Maar ja, weet je, ik heb in ieder geval een plak en ik ga niet met lege handen naar huis. Dus ja. Een heel mooi afscheidscadeau voor je trainer hè? Ja, als dat zo is wel, ja. ja. Als dat een afscheid is, bedoelde Annika van Emden. Die coach is Chris de Korte, waarvoor in Nederland geen plek meer was. En die nu in België gaat werken. Het was de tweede bronzen medaille van de Nederlandse equipe daar op de wereldkampioenschappen. Dex de Elmond won gisteren brons. Marcella Mesker kijkt nog altijd naar tennis op de US Open. Marcella, het is een tijdje geleden dat we bij je kwamen. Toen speelde Roger Federer in de tweede set tegen Carlos Berlok. Dat zat inmiddels klaar. Ja, het was een hele goede Roger Federer. 6-3, 6-2, 6-1. goed, want we hebben hem dit jaar natuurlijk toch ook... een paar hele matige wedstrijden zien spelen. Wimbledon bijvoorbeeld. Tweede ronde verloren al daar. Dus um, hij uh, poetste die Berlok er uh, heel makkelijk vanaf... en uh, was blij met zijn uh, vorm. Gaat nu door naar de derde ronde en speelt dan tegen... of Sam Quarry, de Amerikaan of de Fransman Manarino. Die zijn nog bezig. De eerste set daar trouwens voor Manarino. Verwacht wel dat Quarry dat wint. Amerikaan natuurlijk in New York. Uh, kan een aardige ontmoeting zijn met Federer. Ferrer stond ook te spelen tegen de Spanjaard bautista Agut. Uh, had een setje verloren, tweede set. Maar won uiteindelijk toch gemakkelijk in vier sets. Gasquet makkelijk door tegen landgenoot Robert. En wat aardige is uh, dat Dan Evans... Ja, dan denk je, wie is Dan Evans? Nou, dat is een Brit. En we weten natuurlijk, Andy Murray is de titelverdediger. Nu komt er ineens een Britse qualifier, Dan Evans. Evans. Speelt al een aantal jaren hoor, 23 jaar. Heel getalenteerd altijd, maar ja, een feestganger, een, een, een, een nachtclubbezoeker. Uh, iemand die het uh, helemaal niet goed heeft gedaan in zijn jeugd. Maar hij heeft nu zojuist gewonnen in de tweede ronde van Bernard Tomek. Eerste ronde van Nishikori, dus deze Dan Evans. De tweede Brit die het dus goed doet, behalve Andy Murray. En Hij staat in de derde ronde. Op dit moment op het centerkort Victoria Azarenka, finaliste van vorig jaar. Zij speelt tegen de Canadezen. Marcella Mesker, dank je wel. Straks het oog met Chris Kijnen. Dan kom je tot twee dingen: true Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Moeten we ingrijpen in Syrië of niet?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 Opera start het nieuwe seizoen met Siegfried Vanaf 31 augustus in het Muziektheater Amsterdam. Bestel nu kaarten voor deze legendarische klassieker van Richard Wagner via DNO.nl. Profiteer nu van de Belysol Glasactie. Kies voor kozijnen of deuren van Belysol. En krijg tot en met 31 augustus het glas voor 1 euro. U hoort het goed?